4 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasco en Tom van Heck. De tour is op weg door het noorden van Frankrijk van west naar oost. Op weg naar een nieuwe massasprint. Op de plek waar die zo moeilijk uit te spreken namens gaan ze straks finish en op Wimbledon spelen Serena Williams en Victoria Azarenka hun halve finale. Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Mark Visser. Minister Spies wil niet tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer... om nog voor 1 januari een eind te maken aan de weigerambtenaren. Ze blijft bij haar standpunt dat dit geen onderwerp is voor een demotionair kabinet. Dat maakt dat wij u hebben laten weten dat wij geen standpunt innemen... over het advies van de Raad van State. En dat wij dit dossier met alle keuzes die daarin gemaakt moeten worden... Uh, aan een volgend missionair kabinet uh, laten. Ja, Spies is dus niet van plan een motie van de Kamer uit te voeren... waarin staat dat de kwestie nog voor 1 januari moet worden geregeld. Daarna zouden ambtenaren niet meer mogen weigeren... de homoseksuelen te trouwen. Alleen CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen die motie. Een Airbus van Air France is in 2009 neergestort... door een combinatie van technische problemen en fouten van de piloten. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de Franse luchtvaartautoriteit... Het toestel stortte in juni 2009 neer in de Atlantische Oceaan... voor de kust van Brazilië. Het duurde bijna twee jaar voordat de zwarte dozen werden gevonden. Volgens de onderzoekers hadden de piloten niet door... dat het toestel veel te veel snelheid had verloren... omdat hun instrumenten niet allemaal goed functioneerden. En in het rapport staat dat de piloten zelf niet adequaat ingrepen... en daardoor de controle over het toestel verloren. Bij de crash kwamen alle 216 passagiers... en 12 bemanningsleden om het leven. Nog 37 bedrijven zijn niet Q-koorts schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Deze week bleek dat een bedrijf in Hilvarenbeek is besmet. Bleker benadrukt dat nieuwe besmette bedrijven die hun dieren op tijd hebben ingeënt... maar een beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden veroorzaken. Wel kan er sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting van mensen... bij direct contact met dieren, schrijft de staatssecretaris. En daarom geldt voor het bedrijf in Hilvarenbeek een bezoekersverbod. In totaal moeten 421 bedrijven hun dieren voor 1 augustus laten inenten tegen q -coorts. Volgens Bleker heeft tot nu toe maar 20 dat gedaan. Bij het bedrijf Alucast in Os is een ontploffing geweest in de machinekamer. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de brandweer is de situatie zo goed als onder controle. Alucast maakt onder andere aluminium auto-onderdelen. Kort na de ontploffing viel de stroom uit op het industrieterrein. De brandweer kreeg daarop een melding van problemen in een van de opslagvaten van Unipol. Op het industrieterrein gelegen chemische fabriek, waar chemische stoffen opslaat en worden verwerkt. Mogelijk zijn er giftige stoffen vrijgekomen en daarom zijn de hulpdiensten in Os met groot materieel uitgerukt. Tennister Radwangska, die staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi. De Poolse had op Wimbledon, waar ze in 2005 de jeugdtitel greep, de finale gehaald. En ze versloeg de Duitse Angelique Kerber in twee sets, 6-3 en 6-4. Het weer dan nog wisselend bewolkt en verspreid over het land komen pittige regen- en onweersbuien voor. En daarbij is ook kans op hagel en windstoten bij een graad of 24. Morgen opnieuw kans op buien en dan wordt het met 22 graden iets minder warm. Ah, de Verkeersinformatie. Nou, Mark zei het al, pittige buien in het gebied van de Achterhoek tot Friesland. Heeft het verkeer daar nu af en toe last van? Er kan in korte tijd veel water naar beneden komen en ook kan het zicht worden beperkt. Het is gelukkig niet al te druk op de weg. Weliswaar 14 files, maar ja, dat zijn er toch minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Een paar dingen die opvallen. Op de A15, Rotterdam-Gorkum, gebeurde een ongeluk bij Papendrecht. De weg is daar alweer vrij, maar nog wel vier kilometer file. Een autobrand elders op de A15, het stuk naar Europoort... tussen Spijkenisse en Rozenburg, drie kilometer. De rechte rijstok is daar namelijk dicht. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... tussen Spaanse Polder en het plein vier kilometer. De A50, Arnhem-Ost, bij de werkzaamheden daar... tussen en knopert Ewijk, vier. En de N36, Almelo-Dedemsvaart... die is voorlopig in beide richtingen dicht na een ongeluk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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carrasso. De Tour. Het is uh, zes minuten over vier. We zijn er weer met Radio 1 Sportzomer. Zo direct natuurlijk ook aandacht voor de explosie bij het chemisch bedrijf Alucast in Os. Maar eerst die vijfde etappe in de Tour. 196 kilometer fietsen. Een aantal man op kop en op de motor en aan de finish. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Gio, wat is nu nog de voorsprong van de koplopers? is niet heel groot. 3 minuten en 15 seconden. Het is wel kleiner geweest, want de voorsprong is al een keer onder de 3 minuten geweest. Maar omdat het peloton het even rustig aan heeft gedaan... even wat plassen en wat andere werkzaamheden verrichten... hebben ze zich uiteindelijk weer op de fietsen. In ieder geval achter die kopgroep aangezet. En nu is de voorsprong toch weer terug lopen na 3 minuten en 15 seconden. De peloton op dit moment in het dorpje, mooi door de bocht heen. Het tempo, dat zie je van bovenaf, ligt niet echt heel erg hoog. En eh, tot aan de finish is het nog 63,2 kilometer. En daar vooraan, Sebas, ja, kijken ze nog een beetje naar elkaar. En er wordt geplast en er wordt inderdaad een beetje daardoor naar elkaar gekeken. Simon en Urtasun, kijk even naar elkaar. Omdat Lada News en Jan Gijselink even aan het plassen zijn. We hebben dat stadje DJ achter ons gelaten. Daar zal dat peloton nu doorheen rijden. Prachtig stadje hoor, zo typisch Frans. Je komt aanrijden linksaf. Daarna ging het trouwens toch behoorlijk omhoog. Maar het is niet de kort. de DJ, Ja, misschien noemen ze hem zo wel daar in de volksmond. Maar in ieder geval niet opgenomen voor een bergprijs vandaag. En dan kwam je op zo'n heel mooi Frans dorpsplein uit waar alle winkeltjes zitten en waar een grote kathedraal de kerkklokken liet luiden. Drie van de vier zijn weer terug bij elkaar. Gijsselink even niet. draai me even om. Maar hij wordt een beetje gegangmaakt door de neutrale materiaalwagen. Die knalgele auto van het bedrijf dat al sinds jaar en dag zorgt voor het materiaal, het neutrale materiaal in de Tour de France. Handjes rustig op de remgrepen. En zo keert Jan Gijsselink de rijder uit de uit Tielt. Dat is een uh, dorpje op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Terug in de kopgroep, waar Oertassoen dus vertegenwoordigd is ook, waar uh, Lada vertegenwoordigd is en Julien Simon van Soor-Soia-Sun. En dat is wel een renner die bezig is aan een goed seizoen. Een beetje geblokte renner is het niet al te groot. En hij won dit seizoen al een aantal koersen. Vier om precies te zijn. En niet tenminste twee ritten in de ronde van Catalonië. Dat is een wedstrijd op het hoogste niveau. En hij won twee koersen in Frankrijk, waaronder de Grand Prix Plumelec Morbihan in Bretagne en de Kennis weten dat dat toch een van de zwaarste eendags is in Frankrijk. Dus kortom, die Julien Simon, die kan wel fietsen. Hij mee in de kopgroep van de dag, dat, uh, dat startje uh, J definitief achter zich heeft gelaten. De weg is weer breed, geen beschutting, op weg naar de donkere lucht boven San Quentin. Williams tegen Assarenka, was de halve finale bij de vrouwen waar iedereen naar uitkeek. Marcella Mesker, maken ze die verwachtingen waar? Nou, Williams in ieder geval wel hoor. Uh, ze begon net bij de stand 5-3 te serveren voor de setwinst. Nou, daar kwam Ace 7. Vervolgens Ace 8. Nou, foutje. Maar nu dan 40-15 en twee setpoints voor Serena Williams. De oudste van de halve finalisten. Ze is 30 jaar. We zagen in de kwartfinales al zeven jongere vrouwen. Tussen de 21 en 25. Dus ze is het buitenbeentje, maar ze is wel de beste hoor op gras. Nu het setpoint. De rally is aan de gang. Backhand van Azarenka. Backhand Williams. Backhand Azarenka. En die schiet die bal gewoon voor een winner weg. Dus het eerste setpoint wordt weggepoetst door de nummer 2 van de wereld. Die natuurlijk op tempo niet zo makkelijk te kloppen is. Maar Serena Williams staat voor met 5-3 en 40-30. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dan de ontploffing bij het bedrijf Alucast in Os. Rond drie uur vanmiddag vond die ontploffing plaats. En het is een bedrijf dat met chemische stoffen werkt. Vandaar dat uh, iedereen eventjes uh, behoorlijk uh, aan, aan de bak is gegaan. Henry van Pinkster van de politieregio Noordoost-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Want, uh, hoe is de situatie nu? Wat is uw laatste informatie? Ja, ja het zit iets anders. Uh, de ontploffing was bij het bedrijf Alucast. Uh, daardoor is er een stroomstoring ontstaan in de buurt. En als gevolg van die stroomstoring is er bij het bedrijf Unipol... dat ligt daar vlakbij, een reactorvat in de problemen gekomen. Ah. En uh, dat bedrijf, Unipol, werkt met chemische producten. Ja. Uh, zit ook in dat reactorvat. En ze zijn nu bezig om te kijken of dat reactorvat uh, gekoeld kan worden. Want dat is het probleem. Want als die, dat het vat niet gekoeld wordt, wat dan? Dan zou het in het uiterste geval mogelijk kunnen exploderen. Ja, en en ja. Uh, op wat voor manier zijn ze dat nu aan het koelen? Ja... Ik weet ik niet precies hoe ze op dit moment aan het doen zijn. Mensen van het bedrijf plus de hulpdiensten zijn daar bezig... om ervoor uh, te zorgen dat het reactorvat weer op no de normale temperatuur komt. Uh, ja, daar zullen ze procedures voor hebben. Die, die ken ik op dit moment niet. Uh, maar dat is wel de eerste prioriteit. Eerst even terug naar Alucas. Alucas, daar vond de ontploffing plaats. Dat heeft verder geen grote gevolgen gehad, los nee. van die stroomstoring, zeg maar. Nee, nee. geen gewonden, gevallen, uh, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Uh, dus dat was vrij snel onder controle. Ook het brandje wat ontstaan is na die, uh, na die explosie was vrij snel geblust. Alleen door die stroomstoring uh, ontstond dat andere probleem. Nou neem ik aan dat een bedrijf wat met dergelijke uh, uh, zaken werkt, dat als er stroom uitvalt, dat er ook wel een soort noodplan in werking uh, kan treden. Om een andere manier stroom te krijgen. Uh, daar ga ik ook vanuit. Ja, maar dat weet u niet of dat. Nee. Nee. Nee. Nee, okay. nee, niet. nee, daar is op dit moment niks over bekend. Nou, dan laten we het hier even bij, meneer Van Pinksteren. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. En wij gaan even terug naar Wimmelden, Marcella Mesker. Ja, want die eerste set is door Williams gewonnen, hoor, met 6-3. Eén breken was voldoende. En ja, de cijfers, die zijn duidelijk. 20, 20 winners voor Serena Williams, waarvan 8 aces. Ja, en dan kan Azarenka er maar vier winners tegenover zetten. Dus wat dat betreft heeft de speelster uit Wit-Rusland nog een lange weg te gaan. En Williams is goed bezig. Ze wint de eerste set met 6-3. En ik zie dit niet zo gauw veranderen. Do radio 1. Genesis met Paperlate. De jacht op de vier koplopers. Gio Lippens. Twee minuut 14 is het verschil nog maar... tussen de vier koplopers en het peloton. Waar we zojuist zagen dat Alessandro Petacchi een nieuw wiel kreeg. Hij had een lekke band. Dat is zo'n beetje de enige opwinding daar in het peloton. Waar iedereen gewoon keurig mee peddelt. Ik zag Kenny van Hummel zo'n beetje in het laatste gedeelte van het peloton meerijden. En niet ver voor hem ook de... Ja, de kopmannen van Rabobank, Robert Geesink, onder andere Bouke Mollema... die zitten daar allemaal gewoon rustig in het peloton. Nu kan het nog. Nu zijn de wegen nog breed. Maar straks in die finale, die laatste vijf kilometer... dan wordt het link, dan wordt het gevaarlijk. En de regen, ja, de regen hier aan de finish... is inmiddels alweer een tijdje geleden opgehouden. En ik heb zojuist eens even op de mobiele telefoon gekeken. Daar kun je van uur tot uur kijken hoe, de weers, hoe het weer zich gaat ontwikkelen. En dan zou het toevallig de komende uren droog blijven hier aan de finish... En het zou mazzel zijn voor de coureurs. betekent dat zij de dans redelijk ontspringen. Want de toeschouwers die hier aan de kant staan, die hebben die bui wel op de kop gehad. 2 minuten 21 het verschil. 56,8 kilometer nog te rijden. Wat een lange weg moet het zijn voor die vier koplopers. Het is een. Uh... Vervelende weg. Ik kan me echt voorstellen als je een uh, renner bent en je zit uh, in de kopgroep en dan met drie anderen, niet zo'n heel groot groepje dus. Dat dit echt heel lastig is. Omdat je weet dat er tegen beter weten in is eigenlijk. Dat peloton dat komt eraan. Dat komt dichter en dichterbij. Koplopers kijken nu ook uh, alle, alle vier naar dat uh, gele bord waar die uh, twee minuten en 16 seconden op staan geschreven door de dame die dat uh, dagelijks doet. En als ze dan voorbij die uh, motor kijken die nu trouwens een beetje gas geeft en weer waarin die renners vandaan rijdt, over de tarwevelden heen, zien ze in de verte een hele donkere lucht aankomen. Dus uh, hopelijk blijft het ook hier in de koers toch nog wel even droog. We hebben wel voor de zekerheid alvast de regenjasjes uh, aangedaan. Achter de vier koplopers, achter Oertassoen, de Basque van Euskatel, Julien Simon, de Fransman van Soor, Mathieu Ladanius, de Al-Fransman van FDC en dan de Jean Gijsling, de Belg van Covidis zal met een raar gevoel op de fiets zitten, want het Belgische wielrennen is toch uh, hard geraakt door dat plots. Overlijden van profrenner Rob Goris. te gast in de Tour bij de VRT afgelopen nacht overleden. Het was uh, voelbaar vanmorgen dat dat er natuurlijk... behoorlijk uh, inakt, dat dat nieuws... hard is aangekomen. Ik kijk achterom, ik zie dat het peloton... ook tevoorschijn is gekomen uit het bos... weer op het plateau tussen die tarwevelden door. Platgeslagen door de wind. Wind komt van achteren. Alles in het voordeel op, van het peloton... om dichter en dichter bij de vierkoplopers te komen. En in de studio is Bart Voskamp... er weer, zoals iedere dag om ons uh, te helpen en te analyseren bij alles wat we zien. Uh, Bart, we zien een etappe. We hadden bijna de vragen van gisteren erbij kunnen halen. En om te voorkomen dat jij dat ook met de antwoorden van gisteren komt... alleen andere namen, gaan we eerst maar eens even over wat anders praten. Dat is natuurlijk die uh, plotselinge uh, dood van die Belgische renner... waar Sebastian het over had, maar... Nog groter nieuws, hoe vervelend ook, is natuurlijk toch het nieuws over de doping. Een aantal renners dat was na de Tour geschorst zou worden. We hebben het over Leipheimer, Hinke Pies, Briski en van der Velde, Allemaal oud-ploeggenoten. Dat zouden dan tegen Lance Armstrong getuigen. Voor het vertrek werd die renners, die genoemd werden natuurlijk ook al gevraagd om een reactie. We gaan even luisteren naar Levi Leipheimer. Die zei dit op de vraag of er een afspraak is gemaakt over getuigenis en strafmaat. Well, I really don't have anything to say. I mean, all I can say is I'm here at the Tour de France. I'm 100% focused on this race. Uh, so far, I'm still in in the hunt for the classification. And that's all I have to say. Is there a deal with USA though? Again, I can't say anything. I'm not going to comment. No comment. Um, ik kan alleen maar zeggen, ik focus mij op de koers waar ik nu ben. Het zijn de bekende antwoorden. Wat denk jij als je het hoort? Ja, het is niet echt een ontkrachtend antwoord dat hij kan zeggen... van, nou, ik weet hier niks van, ik heb hier niks mee te maken. Dus uh, hij houdt zich uh, bewust op de vlakte. en uh, ja, Wat ook logisch is als sportman, dat hij zegt... Nou, ik probeer me te focussen op de Tour. Alhoewel, uh, ik denk als dit speelt in je achterhoofd... dat, uh, dat de Tour en het wielrennen heel relatief gaat worden... op het moment dat je dit uh, boven je hoofd hangt. Dit verhaal is vanochtend in uh, de Telegraaf verschenen. Dan staan er uh, betrouwbare bronnen, betrouwbare getuigenissen... Het wordt nog weinig ontkracht, het wordt ook nog nergens helemaal bevestigd. Hè. Wat moeten we met zo'n verhaal? Want we kennen veel van dit soort verhalen. Ja, ik, ik denk dat het uh, in de loop van de tijd duidelijk gaat worden wat hier speelt. Alleen het is natuurlijk nu de tour, alle journalisten, iedereen zit bij elkaar... iedereen duikt daar bovenop en maakt daar een, een, een verhaal van... Dus ja, ik, ik zou liever als sportliefhebber willen hebben. van nou, zoeken tot op de bodem uit. en kom daar straks structureel mee als dat mensen gaan in het wilde gaan lopen roepen. Want dan krijg je verhalen die je later nooit meer kunt ontkrachten. Want als de Tour is afgelopen, ja, is die pers er ook niet meer om dingen weer te kunnen rechtzetten. En die verhalen die komen altijd op de een of andere manier. in de eerste of in de tweede week van de Tour bovendrijven. Ligt dat dan aan de journalisten die daar zijn? Ik denk of dat het nieuws van ook... vandaag een beetje licht, denk ik. Want er is, <laughs> weinig, er is weinig ander nieuws te melden. En ja, maar uh... ik bedoel, wordt er expres gelekt om bepaalde mensen. Discrediet tijdens die tour denk, te brengen? Ik, ik denk het wel. Ik denk wel dat er bewust gelekt wordt. Het is natuurlijk een, een, een, een, een zaak waar volgens mij geen, geen keiharde bewijzen zijn. Of tenminste, het is niet sluitend geweest. Want uh, het, uh, het, het eerste onderzoek eigenlijk van de, van de, van de federalen van, van Amerika, dat is eigenlijk uh, stuk gelopen. De USA daar heeft het eigenlijk opgepakt en. Uh, die moeten het nu van getuigenissen hebben. Dus, ja, maar, maar stel je, dat ze, je moet dat dat het een... verhaal natuurlijk sterk maken... Door, door, door dit soort dingen naar buiten te brengen. En denk, denk je, denk je misschien dat de dit, zo in dit uh, kunnen voorzien? Mensen als Hinkapie en nee, Stel dat is, ze luchtdagen nee, in nee, nee, hebben ik, ik geloof zeker dat er, dat er wat van waar is. Anders dan, dan had uh, dat Levi Lijpheimer ook zeker ontkrachten van hier is absoluut niks van waar. En hier is nooit wat over gezegd. Kijk, hij zegt: ik, ik, ik wil hier me niet over uitspreken. Nee, ik, ben ik, ik kan de me de er ook bezig. niet over uitspreken. Ik zegt, kan me er niet over uitspreken. Er zal nee. dus zeker wat aan de hand zijn, maar wat er uiteindelijk van overblijft, blijft, ja, daar ben ik wel heel benieuwd. En, en hoeveel jaar na dato kan je een gele trui nog innemen? Want hij heeft nou, er er natuurlijk mij, een heleboel armsom. Volgens mij heel lang. Bjarne Ries is op grenzen trui ook een stuk of zeven acht. Van, van ging mij mij er zijn nog zeven uh, nieuwe huldigingen ja, ja. uh, uh, erbij, misschien. Maar uh, nog even los, want natuurlijk is het zo. Het is met, met rook en vuur en al die bekende dingen. Uh, het zou wel een enorm verhaal zijn. Hè? Want het zou een dubbel verhaal zijn. Het zou de, de definitieve ontmaskering van Lance Armstrong zijn. En het zou nog zijn het hielen en dealen om toch nog iets over te houden, bijvoorbeeld van deze koers. Want uh, ander, anders was die deal niet gemaakt. Natuurlijk. Nee, dus is dus, uh, ja. Jammer dat het op deze manier moet dat, dat er een heleboel bij wordt gehaald om, om, uh, om een sterk verhaal te maken. Maar ja, het is natuurlijk ook niet een pannenkoek waar, waar, waar achterna gezeten wordt. Het is natuurlijk de held van de Tour van, van, van vele jaren. En voor, voor vele mensen een held. En vergeet ook niet voor vele mensen ook een held een in, in de strijd te, tegen die vreselijke ziekte. Dus dat maakt het een beetje dubbel. Terwijl je dat wel moet kunnen scheiden. En wat denk je van die vier renners? Hè? Kunnen die die ronde nou nog een beetje fatsoenlijk afmaken? Uh, ik denk het niet. Nee. Ik denk, nee, als je uh, wielrenner in de Tour bent, dan heb je een focus nodig. En uh, als die focus uh, weg is, dan, dan, dan, dan ga je niet meer kunnen presteren. Daar geloof ik niks van antwoord, je zou je toch kunnen voorstellen... als hier niks van waar is, dan ben je toch veel feller in je... want we hebben de andere drie, ik zouden we ook kunnen laten horen... dan word je toch woest als mensen zoiets over je zeggen... En, en het wordt heel gelaten zo gereageerd van ja, no comment. Is het niet bijna iets van, nou ja, u hoort het nog nou wel. Ja, het, het, zo klinkt het wel. Het is, het is niet, natuurlijk geen harde bekentenis... Want het, maar het wordt ook zeker niet tegengesproken. En uh, ga je zelf maar naast er iets over je geroepen... wordt iets vreselijk wat je niet hebt gedaan. Ja. Het eerste wat je doet is uit je slof schieten... van ben jij nou helemaal besodomieterd. En dat gebeurt niet... Dus. Dus ja, er zal zeker wat zijn, maar ik denk uh, dat het verstandig is... in zijn geval dat hij dat zich er niet over uitlaat. En, en als ze over een, een paar maanden inderdaad geschorst worden... na die Tour de France, weten we dan of dit allemaal waar was? Ja, Dat Broek, de, moet op een dag naar buiten komen. Natuurlijk, dit is, dit is wereldnieuws, dit gaat niet de doofpot in. Dat kan ook niet meer, dus er gaat zeker nog een, een behoorlijk onderzoek achteraan. We gaan weer eens even tennissen, uh, Marcella Mesker. Een sport die vrij uh, verschoond is gebleven van al die dopingperikelen. Denk in wij? ieder geval, nou ja, in ieder geval in de praktijk. En dat gebeurt ook wel eens, maar niet met Serena Williams en Azarenka, voor zover we weten, Marcella. Nee, nee, het is uh, pure kracht. Uh, spierbundels, uh, die zien we hier. Met name van Serena Williams, want die kwam toch weer... met een forehand return voor de dag op breakpoint op de service van Azarenka. En uh, Williams leidt nu met 6-3 en uh, 2-1. En daar zit een venijn in de slagen, als in de beste dagen. En ja, als je een jaar geleden kijkt, toen stond ze ook een stuk lager op de ranglijst, 25. Ze heeft een uh, ja, jaar vol zorgen achter de rug. Uh, ze is uh, ziek geweest, had een longprop, uh, heeft uh, in het ziekenhuis gelegen, is weer langzaam teruggekomen. Toen heeft ze de laatste drie Grand Slams eigenlijk helemaal niet zo goed gepresteerd. Finale US Open, had ze een off-day tegen Sam Stoser. Toen ging ze naar de uh, Australian Open, verloren die vierde ronde tegen de Rus in uh, Makarova. Nou, dat, dat was ook geen best. De wedstrijd. En dan Parijs was een drama. Eerste ronde tegen Razzano. Nou, niemand had dat ooit verwacht. En uh, nu dus toch wat uh, ja, getergd hier op Wimbledon. En dat is te zien aan haar spel. Ze heeft zich in het toernooi getennist. Ze heeft een paar zware wedstrijden gehad. Twee lange drie-setters. En ik denk dat ze daar het zelfvertrouwen heeft opgedaan. Toen heeft ze een fantastische wedstrijd gespeeld in de kwart. Tegen de Wimbledon titelverdedigster Petra Kvitova. Ik denk dat dat absoluut de wedstrijd van het toernooi zal blijven. Het niveau was geweldig hoog. En Serena staat hier weer ouderwets met vertrouwen. Aces te slaan. Ik geloof dat Azarenka drie punten haalde op de service van Williams in de eerste set. En nu dus al een vroege break. Dus het is een en al Williams in deze partij. Terwijl Azarenka echt niet slecht speelt. Maar het is 6-3-2-1 voor Serena Williams. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Ouvrez vos oreilles. En Sportzomer Radio 1. De Razorstampten De band van de Nederlandse singer-songwriter Christel de Haak. Hier met het nummer Love Trip. Dan gaan we weer eens even naar de tour, uh, Sebastian en Gio. Want uh, ja, het scenario is bekend. Uh, en alleen de tijdsverschillen. Wanneer gaan ze ze pakken? Dat is de grote vraag, dat is iedere dag natuurlijk de grote vraag. Het zal wel weer gebeuren tussen kilometer 10 en kilometer 5 voor de finish hier in Saint-Quentin over die brede weg waar ze nu nog rijden en waar Stuart O'Grady het tempo aanvoert in het peloton. Een modelknecht is die tegenwoordig geworden. Was ooit een hele goede sprinter. Kan nog steeds wel redelijk aankomen, maar echt meedoen in de massasprints, dat kan die niet. Hij won twee etappes in de Tour. Het was ook vaak kort in het puntenklassement en als je dan bedenkt dat hij in 1995 al voor het eerst als profrenner over de weg heet in de 1997 als een eerste toerheid. Nu praten we over 2012. Dit jaar, je ziet het aan zijn resultaten, niks gewonnen. Net als vorig jaar en het jaar ervoor, want zijn laatste overwinning dateert alweer van 2008. Maar wat is het, een geweldige beul die af en toe gewoon op kop van dat peloton komt draaien. En dan de weg moet plaveien voor Matthew Goss, de sprinter uit die Australische Orica-ploeg. 2 minuten en 20 seconden is het verschil. We zitten onder de 50 kilometer van de streep. En de vier rijden inmiddels weer over een natte weg. Het is weer gaan regenen. Je ruikt dan ook weer meteen die bekende lucht... Hè, als het zo'n beetje zo rond die 20, 22 graden is. En er dan weer soms voor het eerst sinds lange tijd wat regen naar beneden komt. Dus we zijn weer in de regenjasjes. 1995 noemde je net de Stuart O'Grady. Jan Gijsselink zat even te kijken, was toen zeven jaar oud. En is nu één van de Belgen 24 jaar oud inmiddels in de kopgroep. Of één van de Belgen, de enige Belg. Een van de vier koplopers in deze etappe rijdt in het laatste wiel. In het rood van Covid is de ploeg waar het niet zo goed gaat dit seizoen. Pas vier overwinningen. Twee weken geleden stonden ze nog op twee. Maar dat uh, t, uh, aantal werd verdubbeld dankzij de nationaal kampioenen. En daarvoor rijden dan Mathieu Ladanius, Julia Simon en Pablo Urtasun. De andere drie koplopers. In uh, de, de, ja, de lichte regen, als ik omkijk, dan is die lucht echt heel erg grijs. Ik hoop dat, dat dat een beetje daar blijft hangen. Wegwezen, lucht. Wegwezen. We passeerden net ook de snelweg daar. En mocht u luisteren via internet en in de buurt van Parijs zijn... en vanavond via die A1 of nu naar het noorden willen rijden... niet doen, want het stond helemaal vast. Twee rijen dik op die snelweg, een enorme file. Gelukkig heeft de Tour daar geen last van. Wij rijden verder in de richting van de finish van vandaag. Hebben er inmiddels op zitten bijna 150 kilometer. Betekent nog zo'n 45 kilometer te rijden. Het vervolg hoort u straks bij ons Radio 1 Sportzomer. Maar eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Door een stroomstoring op een industrieterrein in Os wordt een ketel met chemische stoffen te warm. En die ketel staat bij een bedrijf waar onder meer het giftige styreen wordt verwerkt. Die stof kan duizeligheid, slaperigheid en hoofdpijn veroorzaken. Het bedrijf probeert samen met de brandweer het opslagvat te koelen. Er zijn nog geen chemische stoffen vrijgekomen. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt.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 Het neerstorten van de Airbus van Air France in 2009 in de Atlantische Oceaan... kwam door een combinatie van technische problemen en fouten van de piloten... schrijft een onderzoekscommissie van de Franse luchtvaartautoriteit. Bij het ongeluk kwamen de 800 of 228 inzittenden om het leven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB ah, je... Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Maar regenbuien die plagen het verkeer van de Achterhoek tot Friesland. Er komt in korte tijd af en toe een flinke plenswater naar beneden... waar het verkeer ook echt last van heeft. Het is zelfs gevaar voor aquaplaning en voor slecht zicht. 23 files, alles bij elkaar. Een paar files springen eruit. De A1 Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit Vorst en Deventer Oost, 8 kilometer. Een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Op de A10 West tussen Osdorp en het Koenplein, 4 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam. Tussen spijken en het Vaanplein, 8 kilometer. Op de andere rijbaan, bij uh, Rozenburg, stond een vrachtwagen in brand. Ze hebben verkeerd schuim gebruikt om uh, te blussen. En nu moet het schuim dus ook van de weg af. Nou, er staat 7 kilometer file. De rechte rijstrook is nog even... De N36, Almelo Dedemsvaart, die is dicht na een ernstige verkeersongeluk tussen Wierde en Adorp. Het levert niet al te veel file op, want je kunt daar vrij eenvoudig om rijden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. Strengthland van Keen koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij Bob.com. Komend weekend is weer het Noordzee Jazz Festival. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Carol Emerald, Pat Mettini en D'Angelo. Kijk en luister vrijdag, zaterdag en zondag naar Noordzee Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. Radio 6.nl.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half vijf. Het peloton moet nog zo'n 45 kilometer afleggen... voor ze in Saint-Quentin zijn. En Serena Williams, is zij op weg naar de finale op Wimbledon? Marcella Mesker. Nou, volgens mij, wij, mij wel weer 6-3, 3-2, 13 aces al. En uh, Azarenka komt wel ietsjes dichterbij in deze tweede set. Ze heeft twee keer juice gehaald op de service van Williams. Maar ja, dat is niet genoeg om te breken. En dat zal ze toch een keer moeten doen, wil ze de wedstrijd nog kantelen. Want ze staat set en een breek achter. En Williams doet precies wat ze er straks op baan 15 hierachter heeft staan te oefenen. Twintig minuten returns, zo hard mogelijk. Voorhands en backhands. Zodat ze het initiatief heeft aan het begin van de en ook die service, dan weer links en dan weer rechts op de lijn. En Azarenka heeft nog geen goed uh, oog voor waar die bal gaat komen. Het is voortdurend achter de feiten aanlopen. Terwijl Azarenka toch echt een goede atleet is en ook hard kan slaan. Maar ze komt tekort tegen deze Williams, die in topvorm is. En we weten ook dat waarschijnlijk de winnares van deze wedstrijd... toch waarschijnlijk ook wel de winnares van het toernooi zal worden. Want ze hebben alle twee een uh, winnend cijfer staan tegen Azarenka. Dus, of tegen tegen Radwanska. Dus uh, ja, degene die doorkomt in de finale... die heeft zo goed als zeker die cup in de handen. Voorlopig is het uh, Serena Williams die het beste van het spel heeft. Nog steeds 6-3 en 3-2. Twee Fransen, een Spanjaard en een Belg zijn het vandaag. Ze rijden al enige tijd op kop. Waarschijnlijk, Guido in de wetenschap dat ze komend uur opgeslokt worden door het peloton. Ja, streep waarschijnlijk maar door. En uh, zet daar maar zeker voor in de plaats. Want die renners zijn natuurlijk ook niet gek. Zij weten dat het straks gewoon afgelopen is. En dat het peloton ze zo meteen zal gaan oprapen. De Spanjaard naast me, trouwens, die weet dat blijkbaar niet. Want die is zeer opgewonden bij de aanwezigheid van Pablo Oertasson, de man van Euskal -tel in de kopgroep. Maar aan de andere kant, de Spanjaarden zijn al ...altijd nogal opgewonden bezig hier op deze tribune aan de finish. Twee minuten en 32 ja, nee. seconden is het verschil. We zien Jan, nee, Jan Gijzeling op kop rijden van het peloton. Francis de Greef moet dat zijn. Zijn landgenoot natuurlijk van Lotto. Dat is de man die door Lotto vooruitgeschoven is om het werk te doen. Daarachter dan Stuart O'Grady. Dan weten we ook dat Popovic daar dan weer achter rijdt. En dan weten we ook dat de ploegen het werk onderling weer keurig verdeeld hebben. Zoals we dat eigenlijk deze hele eerste week zo'n beetje hebben gezien... Morgen trouwens nog een vlakke etappe. Dan gaan we naar Metz en dan gaat het echte werk beginnen. Met die aankomst in die uh, plaats met die prachtige naam La Planche des Bellevilles in de Vorgese. Daar gaan we berg op 5,8 kilometer tegen af en toe bijna 20 procent. Ga er maar eens even aan staan. Dan wordt een hele leuke aankomst. En dan krijgen we een heel ander beeld te zien van het peloton. Maar voorlopig dus nog het echte vlakke werk zoals we dat in het verleden een week lang hadden. In de eerste week van de Tour de France. Met dus die koploper Sebas. Die weet hoe lang laat het is nog altijd bij elkaar en ze nu en dan inderdaad achteromkijkend al waar blijft het peloton, maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat er wat ploegleiders zijn die op dit moment in de communicatie toegestaan in een wedstrijd nog als Parijs, de Parijs-Roubaix wilde ik zeggen, dat is het gebied waar we doorheen rijden als de Tour de France van jongens opletten nu, want ja de wind is toch ietsje harder gaan waaien, komt van de zijkanten, de weg is breed, het is een beetje nat zo nu en dan in de bermen en ja, een PN-netje, zoals Michael Bogert het gisteren uitlegde. Een Parijs-niche ligt dan misschien toch wel op de loer. Als het tenminste een ploeg is die dat zou durven om de boe eens even op de kant uh, te gooien. Het is er wel zo'n etappe voor. Dat je in één keer merkt dat de nervositeit dan uh, uh, toe gaat nemen. Voorlopig redelijk rustig. Mathieu Laudanjou, de Fransman, inmiddels bij zijn uh, ploegleider. een van de, de koplopers dus. had dat geleerd. S aan het einde niet uitspreken. Maar de man die uh, uh, de speaker is uh, in de Tour de France doet dat altijd wel. Noemt hem Laudanjou's. In ieder geval is hij vertegenwoordigd in de kopgroep. Net als Pablo Urtasun, Jan Gijzelink en Julien Simon. De mannen van de dag krijgen nog wat bevoorrading. Nu mag dat nog. Strakjes in de laatste 20 kilometer niet meer. Maar het is niet zo warm weer dat je moet blijven drinken. Het is een beetje frisjes aan het worden. Wel weer droog, gelukkig. De toeren! Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Op 1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 van Crystal met Golden Days. En er wordt meegezongen op het Centercourt, Marcella Mesker. We, ze hoorden het plaatje, of niet? Ja, Asarenka krunt uh, lekker mee. En uh, dat komt natuurlijk omdat ze nu voor het eerst... de service van Serena Williams uh, heeft gebroken in de zesde game. Dus het staat drie gelijk. Dus het is de strohalm die Victoria Asarenka zo hard nodig heeft. Ze heeft een boost gekregen. Ze serveert nu in de zesde game. En het staat vijftien uh, gelijk. Radio 1. Voor tweets. Luc, ikink is hier weer. Luc, uh, vervent twitteraar Lens Armstrong heeft hij al met hashtag Telegraaf gereageerd? <laughs> nee, hij heeft überhaupt nog niet gereageerd. Hij is al een dag stil, dus uh, ik denk dat hij denkt. Nou, ik wacht wel eventjes nog. We gaan wel beginnen trouwens met de Tour de France. Na de etappe van gisteren hebben de renners zich alle... op hun eigen manier voorbereid. voor de vierde etappe van vandaag. Nieuwe Westra kroop vroeg onder de rol. Hij tweet ogen sluiten en slapen met die handen. De Tour vliegt nu ik nog. Robert Geesink laat op RG Update weten dat hij lekker aan het relaxen was gisteravond. Samen met zijn roomie Kruiswijk keek hij naar een serietje. Tom Velers nummer drie gisteren, die kroop na het succes meteen achter de laptop... om zijn nieuwsbrief te versturen. Via @tom_velers Tom houdt hij je op de hoogte van zijn toer. En je kan zijn nieuwsbrief ontvangen. Ontvangen? Misschien niemand? Ja. Nieuwsbrief at tomvelus.nl. Bram Tankink was druk in de weer met zalfjes en lotions. Op uh, Bram Tankink zet hij een foto van zichzelf met een zonverbrande rug. En hij tweet daarbij... De volgende keer dat ik een dagje na... Strand, ga neem ik zonnebrand mee. En Laurens Tendam gebruikte zijn vrije avond voor het huishoudelijke werkzaamheden. Op Laurens Tendam geeft hij reistip. Hoe hou je het netjes? Volgens Laurens is de sleutel het volgende: neem zo me weinig mee als mogelijk. En hij plaatst er een fotootje bij van een hele nette koffer. Allemaal van dat soort dingen. Maar de ochtend die begon een stuk minder onbezorgd. Namelijk met het bericht over de dood van de Belgische wielrenner Rob Goris. Johnny Hoogland die noemt uh, op zijn Twitter het verschrikkelijk nieuws. Hij wens de familie van Goris veel sterkte. En ook Rob Ruig, ook in de Tour, vindt het verschrikkelijk nieuws. Ook mensen uit de wielerwereld die niet in de Tour zit zitten op dit moment... die reageren. Bij Steven de Jong schiet de tekort, Medeleven voor zijn familie. En Robbie McEwen laat weten dat hij gemist gaat worden. En er was meer nieuws dat het echte wielrennen overschaduwde vandaag. Volgens de Telegraaf hebben enkele reng die nu nog in de tour zitten, ooit doping gebruikt. En zij zouden pas in september geschorst worden. Maar een half jaar en in ruil voor belastende informatie over R Lance Armstrong. Veel reacties daarover natuurlijk op Twitter. Ik noem er even een paar. Leon Boesveld vraagt zich op... Ed Boucher vee af of uiteindelijk bewezen gaat worden dat Armstrong doping heeft gebruikt. Hij vindt het wel schandalig dat er een schikking is getroffen in plaats van direct straffen. Jan Leuzink die tweet dat het geloof in het wielrennen helemaal weg is als lens... met reed en de bende van vijf een schorsing krijgt voor de wintermaanden. En Ed Langen-PV vindt de bolletjes maar een aparte prijs voor een sport... waarin zoveel doping en drugs wordt gebruikt. <lacht> Ja, nu koel, die vat de boel nog maar eens kort samen. Oei, vijf renners hebben doping gebruikt, maar het is een lang verhaal. En ja, lange verhalen, daar kan hij nou helemaal niet op Twitter. Is er dan helemaal niets leuk te melden uit de Tour? Jawel! Kenny van Hummel doet nog mee. Hummel heeft de scheid aan. Onze dagelijkse rubriek over Kenny van Hummel. Kenny van Hummel zelf viel gisteren net niet. Maar staat wel achter zo'n nest met renners. En kwam dus later binnen. Hij tweet: Jammer de bammer. Ik zat midden in een valpartij. Toch wist ik hem recht te houden. Resultaat: weg kans. Zijn fans en followers die hebben er nog wel vertrouwen in. Uh, John Den Braber tweet: Mensen schrijven Kenny van Hummel af voor de ritzegen. Maar die gaan nog op hun neus kijken. En Ed Gerton Assink is gewoon blij dat Kenny nog leeft na de etappe van gisteren. Morgen weer een kans. Ja, en ook opvallend. Veel mensen die een lekker digitaal, lekker peur gewaadje maken naar Kevin Die gisteren wel viel. Volgens Ed Floris Hendricks. Roep je het ook over jezelf af als je zo tekeer gaat tegen Super Kenny. En je heeft de scheid aan. Tot slot dan nog vandaag een klassieketje van Ed Maarten Ducro. Dat is. Niet het account van de Maarten Ducro, maar het, uh, de Maarten Ducro uitsprakengenerator. Met één druk op de knop krijg je dan een unieke nieuwe uitspraak... die zo door Maarten Ducro zou kunnen worden uitgesproken. De mooiste die komen dan op het Maarten uh, Ik heb de mooiste even meegenomen van vandaag. Als dit roedeltje koekwauser zo blijft pompen, word je er op de berg afgepierd. Prachtig. Typische <laughs> uitspraak voor hem. Meetweeten, dat kan via hashtag R1 Sportzomer. Tot morgen. Afgepierd. En al die woorden gaan we straks eens even met Bart Voskamp over hebben. We gaan eerst eens even naar Sebastiaan en Guillaume... die in gewone woorden mogen uitleggen hoe het daar gaat in Frankrijk. Gio. Nou, laat ik eens lekker beginnen. Voorlopig wordt er niemand afgepierd, want zo hoog ligt het tempo niet. Maar langzamerhand gaat het wel een beetje omhoog, hoor. Je kunt het zien. 35 kilometer nog te rijden tot de streep hier in Saint-Quentin. In de kopgroep gaat het tempo omhoog, maar ook zeker in dat peloton. Ik zag ook Johan van Summeren met dat lange lijf van hem. De hele tour nog niet gezien, zag ik naar voren schuiven... Hij is een van de mannen bij Garmin. Die moet werken voor de kopmannen. Voor rijder Heissjedaal onder andere. En wie weet misschien wel van Tyler Farrar, Want Tyler Farrar kan sprinten. Maar lag er af en toe bij. Bij de valpartijtjes van de afgelopen dagen. En is toch wat gehavend. We zullen zien wat er dadelijk gaat gebeuren. Of Farrar zich in deze sprint gaat mengen. Het peloton rekt uit. Dat wil meestal zeggen dat het hard gaat. Wij kijken naar de staart van het peloton. Naar Robert Hunter. De man die gisteren ook al bij de valpartij lag. De Zuid-Afrikaan. Een van de eerste die op zijn gezicht ging in die finale. Ik weet het niet hoor, of hij vandaag nog vol gaat meedoen. Maar voorlopig, het ziet er wel naar uit dat hij in ieder geval nog redelijk op de fiets zit. En al te veel kenmerken van die valpartij van gisteren zie ik bij hem niet terug. Het peloton dus, meer tempo. Voorlopig blijven ze er allemaal nog bij. En daar vooraan, ja, dat weten ze het ook. Daar gaan ze tellen Sebas. Wel gaat het tempo inderdaad de lucht in 50 kilometer per uur zo'n beetje rijden. De kopgroep van 4, kopgroep door Nel 1, dat start je op 36,5 kilometer van het het einde Noord-Frans. Startje waar we onthaald werden door een beentje spelend op de doedelzak. En helemaal gehuld in de kilt. Traditioneel beentje dus. Renners hadden geen tijd voor om daarna te kijken. Want inderdaad hebben de uh, handen uh, inmiddels uh, de onderkant van het stuur bereikt. Heel lang reden ze allemaal zo'n beetje met de handen op. De remgrepen nu netjes allemaal in een mooi treintje. Achter elkaar Oet aan de leiding. Daarachter La Danjou, Daarachter Gijzelink. En daarachter Simon. Allemaal de handen onder in de beugel. Zo'n beetje op hetzelfde. Uh, Hetzelfde versnelling, hetzelfde verzet rijden en te benen gaan met hetzelfde tempo. Tak, tak, tak, tak, tak, zo op en neer op uh, die vlakke weg in de richting van de finishplaats van vandaag. Maar inderdaad, ze weten het. Ze weten het dat het peloton dichterbij komt. De jury weet dat ook de gastenwagens zijn weggestuurd. En straks als het verschil onder de minuut gaat, moeten wij er ook voor gaan zitten. We gaan naar Bart Voskamp, onze vaste tour dit jaar. Uh, Bart, het peloton rekt uit, zegt Gio Lippens net. Een andere term die vaak valt, wielerterm bij ons, is als ze op de kant gaan. Dat kan namelijk ook nog gebeuren. Ik denk niet dat iedereen weet wat ermee uh, bedoeld wordt. Kan, kan jij eens nee. uitleggen wat dat is, op de kant gaan? Ja, het is meer op de kant zetten, of de boel op de kant gooien. En het is een beetje lastig te visualiseren via de radio... maar je moet bedenken, een weg heeft een bepaalde breedte... noem maar 5 meter breed. Uh, renners kunnen dan met zijwind kom je niet recht achter elkaar... te rijden, maar schuin achter elkaar. Dat betekent dat er een plek is voor een, een man of 10 A20... en dan zou je met een dubbele waaier 20 kunnen rijden... want dan rij je dubbel naast elkaar... dan kun je met 20 man in die eerste waaier schuin achter elkaar... Alleen achteraan houdt de weg in één keer op. Je kunt niet ver, je kunt niet door het gras rijden, dus op een gegeven moment wordt, moet je daar achter elkaar gaan rijden. En je kun je niet meer schuin achter elkaar rijden. Dat betekent dat die renners daarachter op het lintje rijden, op de kant, in de wind. Op, op het lintje, dat is in een ja, smalle strook Ja, in een, strook een lange achter strook achter elkaar. erachter. En dan, ja, dan gaat ergens gaat het natuurlijk op een gegeven moment breken. Dat duurt meestal een 400-500 meter als er een beetje wind staat. En dan, ja, een, een, een slecht trick, die moet er tussenuit. En als je de boel een beetje wil flikken om in wielertermen te praten, dan blijft die op de kant rijden, moeten ze om hem heen. dat, dat, dat maakt, je koekwaas, ja, ja precies en als een renner een beetje slim is, dan probeert hij snelheid te houden... dan wijst hij naar zijn achterwiel, stuurt hij langzaam naar, naar links... om proberen een waaiertje achter hem mee te krijgen... om zo de tweede waaier te vormen. Want met tien en twintig man rondrijden kun je wel op dezelfde afstand blijven rijden. Maar het klinkt allemaal heel technisch. Het, het, het je is zou je zo eigenlijk het eens het een, keer ja, moeten moet u, proberen. Ja, te okay. dat zal ik doen. Um, dus dan roep ik gewoon uh, tegen mijn buurtgenoten... we gaan nu even op de kant zetten. Is het een bewuste keuze dat je tegen mensen zegt... Uh, dat je de een tegen de ander roept nu even op de kant? Of nee, gebeurt het gewoon nee, nee, vanwege nee. de weg. Wind. Nee, het, het, het ontstaat. Kijk, er moet, er moet zijwind staan, anders heeft het geen zin om de boel op de kant te zetten. En er moet goed op de kant staan, want anders kun je ook als ploeg jezelf opblazen... terwijl de rest kan blijven profiteren. Dus het moet echt zijwind staan. Je kunt dan op het begin met de hele ploeg naar voren... oké, okay, we gooien de boel op de kant. Of het ontstaat, omdat er, zoals nu, een aantal renners op kop rijden... komt er wat meer wind, dan gaan wat mensen zich ertussen tussen wurmen. En dat gaat harder en harder door de nervositeit. En zo kan het natuurlijk ook breken. Tweede vraag is. Uh, gisteren was er een valpartij. toen ze al, nou ja, nog niet helemaal op topsnelheid. maar wel op hele hoge snelheid al met elkaar reden. Het leek er al bij een aantal. of ze als het ware overeind stuiterden. De, de gevolgen waren relatief klein. Doet dat wat met renners uh, de dag daarop? Of nemen ze dat helemaal niet mee? Ook die sprinters, we hadden het net over Hunter. maar ook de Cavendish en zo van deze. Wat neem je zoiets mee? Of zijn het zulke harde jongens het gewoon door? Nou, ik, als ik viel, ik nam het toch wel mee. Je wordt toch wel een beetje voorzichtig. want vallen doet gewoon pijn. Maar we zitten natuurlijk met topsprinters. Die moeten het hier maken. en die. Ik ik denk wel dat hij zich dat uit hun hoofd kunnen zetten. Maar onbewust zal het toch een beetje meespelen. Maar vergeet niet dat als je de dag erna op de fiets zit... buiten schaafhonden dat je, dat je vaak je gestel gewoon scheef staat. De, de manueel therapeut, dus zogezegd de kraker, die komt langs. Die trekt nog eens een keer aan je benen. Probeert je recht te krijgen s'avonds. En dan s ochtends liefst ook nog een keer. Dus voor manueel therapeut is eigenlijk ook heel belangrijk. De schaafhonden moeten verzorgd worden. Je moet met name weer recht op de fiets komen te zitten. Want je krijgt na, na één à twee dagen spierpijn. Dus je, je komt scheef te zitten. En dat is eigenlijk het grootste probleem. En toch wonderlijk weinig gebeurt eigenlijk gisteren. Als je toch zag ja. met welke snelheid dit gebeurde ja. en hoeveel er even met elkaar gingen... Ja. Ja, dat is heel vreemd. Soms vallen mensen dus uh, met, met 20, 25 kilometer per uur. Ik heb met Hendrik Redant wel meegemaakt in de neutralisatie. Die valt met 5 kilometer per uur over de kop en die valt als tand uit zijn gezicht. Vreselijke valpartij. En op... Maar je bent dan blijkbaar toch gefocust. Van... Je kunt vallen, dus alle, alle, uh, alle spieren, en vezels zijn gespannen en ze vangen dat wonderbaarlijk goed op. Maar belangrijk is dat er geen obstakels staan. Want als je dus ergens een, een op knalt, ja, dan, uh, dan zijn de gevolgen niet overzien. Ik ja, je vindt het wat mooier dan anderen natuurlijk. Hm. Steppenwolf met Born to be Wild. We gaan even bijkomen op Wimbledon. Serena Williams, hoe gaat het met haar Marcella Mesker? Nou, um, iets minder dan in de eerste set. Want ze staat nu met uh, 5-4 achter. Victoria Azarenka. Ik moet het daar uh, nageven hoor. Ze, ze vecht zich kapot in deze tweede set. Stond toch 6-3-3-1 achter. Uh, geweldige klappen die Williams uitdeelde. Maar op de een of andere manier heeft ze de deur open gekregen. En um, ja, ze lijkt nu met uh, 5-4. Ze heeft dus één keer weten terug te breken. En het was ook indrukwekkend de manier waarop ze dat deed. Ze kreeg kreeg dat tweede breakpoint in de game op de service van Williams, een tweede service en nou ja, ze wachtte niet, ze stapten in en kwam in een ongelooflijk goede return. Want je weet, als je denkt van, nou ik speel rustig die bal terug en ik wil in een rally komen, kan je het vergeten tegen Williams. Dus een beetje een koekje van eigen deeg uh, werd Williams gepresenteerd. Ze werd gebroken en vanaf dat moment, je ziet toch, Azarenka wel dat geloof erin houden. Ze is natuurlijk niet voor niets een Grand Slam kampioene. Uh, ze weet dat zij in Australië heel goed heeft gespeeld daar. Uh, de eerste Grand Slam gewonnen. En, en dat is natuurlijk toch een drempel die je dan neemt. Uh, Williams daarentegen haar laatste Grand Slam overwinning... was hier op Wimbledon maar twee jaar geleden, in 2010. Dus um, ook Williams, er staat wel wat op het spel voor haar... om zich weer te bewijzen. En ik ben benieuwd hoe dit gaat uh, aflopen. Het is in ieder geval 6-3 nog voor Williams. Maar nu 5-4 voor Azarenka. Het gaat uh, op serve gelijk op. Williams gaat serveren. Als het verschil minder dan een minuut wordt, dan moeten we ertussenuit, zei Sebastian Timmerman. Uh, rijdt hij er nog tussen, Rio? Ja, hij rijdt er nog tussen hoor, maar niet lang meer. 19 seconden mag het verschil kleiner worden en dan moet hij er echt tussenuit. Want het was 1 minuut en 19 en inmiddels alweer 1 minuut 17 seconden. Het verschil tussen de kopgroep en dat peloton en dat muziekje net, Born to be wild. Dat is nou echt een prachtig muziekje voor bij deze fase van een toeretappe. Want je ziet het in het peloton. Niemand meer lekker met die handjes op het stuur keuvelend rondrijden. Nee, iedereen geconcentreerd onderin de beugel om het tempo maar zo hoog mogelijk te maken. We zijn echt aangeland in de finale van deze. Etappe 26,3 kilometer nog. De vier mannen rijden dus nog altijd wel aan de leiding. Maar als ik inderdaad omkijk... Dan zie ik in de verte de helikopter van de Franse televisie... boven dat peloton rijden, vliegen natuurlijk. kan nog net niet zien wie er aan de kop rijdt van dat peloton... maar heel veel meer dan een minuut is het inderdaad niet meer het verschil... voor de vier die toch op dit moment met zo'n dikke 60 kilometer per uur... over die brede weg rijdt tussen die tarwe de velden door. La Danjou is de man aan de leiding, kent dit gebied... rijdt hier graag in dit gebied dit seizoen 12e in Parijs-Roubaix. Maar ja... Helaas, moet ik toch eerlijk zeggen, als Parijs-Loubert liefhebber, gaan we dadelijk niet linksaf een kazijnstrook op. Of rechtsaf, zo u wilt. Nee, we blijven doorrijden. Gewoon over die brede wegen in de richting van Saint-Quentin. Ladonjou. nu in het laatste wiel. Oertassoun zit daarvoor. Gijsselinks zitten wij. En Julien Simon. Alle vier doen ze nog hun werk. Maar alle vier weten ze ook dat het peloton meer op meer op drift aan het slaan is. 1 minuut 10 hoor ik nu uh, via het uh, Tourkanaal. Uh, is het verschil nog maar? Op het peloton inderdaad daar zie ik ze in de vette de hoek omkomen de vier als ze voor zich kijken en dat doen ze op dit moment allemaal recht vooruit geconcentreerd recht zo die gaat 25 kilometer hebben ze nog te gaan want dat staat er op het uh, pano en op uh, het spandoek dat boven de weg hangt nu nog 25 kilometer voor de kop komend uur die ontknoping Bart Voskamp even kort uh, wie is het meest kansrijk in jouw ogen straks bij die sprint? Ja, in dit geval Krijpel, want die uh, heeft gisteren natuurlijk was de snelste. Dus dat is een inkopper. En Kevin, is, uh, ik denk dat hij een beetje stijf is en dat hij uh, daar wel hinder van ondervindt. En Lotto heeft de sterkste ploeg. Kenny van de Hummel? Nee, denk ik het niet. <racht> Het vervolg van deze etappe, de laatste 25 kilometer natuurlijk in het volgende uur bij Radio 1 Sportzomer. Dan ook de ontknoping waarschijnlijk van Williams Azarenka. 6-3 eerste zet Williams, staat 5-5 in de tweede. Het gaat op service zoals het heet. Wordt allemaal vervolgd na het nieuwsblok van 5 uur in Radio 1 Sportzomer. De tour. Deze moet er zeker in.